to the city. Yeah.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 Politieke partijen die in juni aan de Tweede Kamerverkiezingen willen meedoen... hebben nog ruim twee maanden om hun kandidatenlijsten samen te stellen. De kiesraad heeft bekendgemaakt dat de lijsten uiterlijk op 27 april... moeten worden ingeleverd bij de hoofdstembureaus. Nieuwe partijen hebben nog tot 15 maart om zich in te schrijven... voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vanmiddag werd bekend dat die op woensdag 9 juni zijn. Tot die tijd is het kabinet Balkenende 4 demissionair. De posities van de opgestapte PvdA-ministers zijn overgenomen door de bewindslieden van het CDA en de ChristenUnie. Dat betekent onder meer dat staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat nu minister van Vrom is. En dat minister Bos van Financiën is opgevolgd door zijn staatssecretaris De Jager. Richard Holbrooke, de gezant van president Obama voor Pakistan en Afghanistan, is teleurgesteld over de Nederlandse terugtrekking uit Oeroeskan. Het gevolg van de kabinetscrisis is dat alle Nederlandse militairen eind dit jaar uit de Afghaanse provincie weg zijn. Gezant Holbrooke zei dat de Nederlanders fantastisch werk hebben geleverd in Oeroeskan. Op het Indonesische eiland Java zijn waarschijnlijk zo'n 70 mensen omgekomen door een aardverschuiving op een theeplantage. Tot nu toe zijn vijf lichamen geborgen. Omdat er geen graafmachines zijn, graven mensen met landbouwwerktuigen en met hun blote handen in de modder op zoek naar overlevenden. De aardverschuiving was het gevolg van een zware regenval.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 Het weer, de regen trekt van het zuiden naar het noorden en gaat daarover in sneeuw. Minima vannacht tussen min 1 en plus 4 graden. Morgen bewolkt en regenachtig, het wordt dan 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Show. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker.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 ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZFM, met nu, in Zandvoortse Zaken.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 Ik heb het helemaal naar mijn zin. Ik oh. vind het echt geweldig. Uh, als ik maar aan de PDC zit, uh, prima. Mm. Echt geweldig. Ik nou, wat leuk. Ja, en woon je altijd uh, in, in Nederland, woon je altijd al aan de zee? Helaas niet. Oh, oké. Oh, nee, nee uh, in Johannesburg. Ja. Oh, in Nederland bedoel je? Ja, ja, nee. Ja. Uh, in, eerst in Benveld en daarna naar Maar ja, ja, toch wel. Dicht bij, bij de, de zee. zee. Ja. En in, uh, Zuid-Afrika woon je in Johannesburg. Johannesburg, ja. Zo ver weg uh, van de zee. <laughs> Vandaar dat je dit wel leuk ja, vindt. Klopt. Ja, klopt. Dus je bent eigenlijk uh, hier met je man naartoe verhuisd. Ja. En, en nu werk je hier, woon je alweer tien jaar hier. En hoe lang werk je hier? Ik heb uh, andere werk gehad. Uh, ja, wat deed je voor? Uh, uh, ik werkte in een raceagent. Uh, oh, ja. So. Okay. Uh, dus daarbij, daar heb ik uh, gestopt. Uh, dat, dat heb ik gestopt.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 weet het. Uh, ja. <laughs> maar ergens moet ik het zetten, de foto's zetten. En uh, vandaar, ja. En uh, de website zelf maken was ook een deel van de creativiteit, zeg maar. Dat uh, mm -hmm. je kan dat opbouwen en ja. spelen ermee. Dat ben je allemaal zelf gaan doen. Dus dat de heb site ik zelf opzetten. gedaan, ja. Oh, dat is ook uh, Website leren maken. Ah, ja. Dus, ja. Heb je daar cursus voor gevolgd? Nee. Oh, nee, is dat heel is heel wel, nog. Ja, puzzelen <laughs> en. Dat uh, ja. is wel heel erg leuk. Ja.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 Voort. En jij bent erbij.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 going today and have some fun, fun. fun. ZFM. Al 20 jaar yeah. live. live dit is 20 jaar ZFM. let chills that you spill my back keep me filled with satisfaction when we're done satisfaction of what's My test Sing it, baby. It's about to be yours.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 Ik heb heel, een heleboel foto's. Het dus ja. moet, moet wel goed zijn. En wat voor camera heb jij? Ik heb een hele leuke Nikon D70 Dus oh. uh, die kan van alles. Uh, dus ja. Heel mooi. En je kan ook dan alles op internet zetten? Of op de site bewerken misschien ja. nog zelfs? Of, of dingen doen? Ik bewerk de foto's heel weinig. Ja. Uh, ik gebruik geen Photoshop. Mm. Dat, uh, ik, ik wil het een keertje leren. Maar... Ja, voorlopig gaat het uh, nog goed. Mm. Dus <laughs> ik, ik knip wel omdat het moet op de, foto, uh, op de site passen bijvoorbeeld. Mm. Of, dus dat kan ik wel doen. Ja. Maar uh, met Photoshop erg de, de, de foto uh, veranderen, dat doe ik niet. Nee, nee het moet wel een beetje origineel ja. blijven. Ja, <laughs> de ja is klopt. En dat, uh, ja. Ja, ik vond de, de, de moment heel mooi. Mm. Dus waarom zou ik het eigenlijk veranderen? Dus, ja. ja.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 en het is ja. altijd veranderend ja. en uh, verrassend. Ja. Heel mooi. Ja. Is, uh, Heb je een hele collectie zeegezichten thuis? Heel veel. <laughs> ja. Dus dat ben je mee begonnen misschien toen je hier kwam wonen? Ja, klopt. Ja. ja, klopt. Inderdaad. Dat is wel dat is heel leuk hè, natuurlijk. Want zandvoorters vinden dat natuurlijk altijd prachtig. Ja. En uh, ja, wat, wat, wat kan je iemand aanraden die zegt: Nou, ik wil een mooi zeegezicht in de kamer hangen.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 Dus dat is nog niet helemaal ontdekt, maar dat kan nog gaan gebeuren. Nee, reden. zeker. Het is een levende, bewegende bedrijf, inspiratie. Ja. Uh, is... En naast de zeegezichten zag ik ook bomen. Zijn dat allemaal Nederlandse bomen? Waar... Maak je die foto's hier in de bossen? Ja, in, in de buurt, ja. ja. En uh, we hebben genoeg van, de ik. Ja, nou, <laughs> nou, genoeg, ja. Daar kan altijd meer natuurlijk. Maar ja, er zijn heel veel verschillende. En het is... Uh,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 With you with me? I'll play Bobby and you play Whitney. If you smoke, I smoke too. That's how much I'm in love with you. Crazy is what crazy do. Crazy in love, I'm a crazy fool. No, no, no, don't with my heart. Why you so insecure? When you got passion and love her, you always claiming I'm a cheater. Think I and go leave ya for another señorita? You forgot that I need you. You must have caught amnesia. That's why you don't believe her. Bruh. Yeah, check it out Don't you worry it, baby That girl, that girl, that girl, that girl, that girl, that that girl, that girl, that that girl, that that that girl, that that girl, that that that that girl, that girl, that that that girl, that that girl, that girl, that girl, that that girl, that girl, that girl, that don't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 Liggenstreepje Nel, liggenstreepje Inspirations.com Wel een mond vol, maar het is wat het is. Nou, je naam zit erin, dus dat is bekend. En de achternaam zou ik even bijzeggen is Nel, met één L. één L, ja. Ja, dan kan je makkelijk vinden.